11 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In Den Haag hebben zojuist 800 hoogleraren in toga rond de Hofvijver gelopen. Ongeveer een derde van het totale aantal hoogleraren in Nederland is naar Den Haag gekomen. Verslaggever Roel Pauw. De actie is heel waardig. Dat behoort misschien ook wel bij het ambt van een hoogleraar. Zo'n 800 mannen en vrouwen in zwarte toga's, en zwarte baretten en hier en daar een kleurelementje lopen vanaf uh, het Mauritshuis langs de Hofvijver richting de Anton Philipszaal. Het is een kalme en ook wel bijzondere optocht, want nog nooit zijn er hoogleraren van alle 14 universiteiten in Nederland in vol ornaat naar Den Haag gekomen om hun ongenoegen over de ontwikkelingen in het onderwijs kenbaar te maken. In Den Haag begint zo dadelijk een academische zitting... met onder meer toespraken van universiteitsbestuurders. De grote studentenmanifestatie begint om 1 uur op het Malieveld. De organisatie verwacht tussen de 15.000 en 20.000 demonstranten. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen... want er zijn aanwijzingen dat radicale groepen... zich ongemerkt onder de demonstranten willen mengen.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 Bij de arrestatie waren al 140 mensen betrokken... onder wie vier rechterscommissarissen en vijf officieren van justitie. Bij een huiszoeking zijn vuurwapens en meer dan 100.000 euro in beslag genomen. Staatssecretaris, staatssecretaris Veldhuizen van Zanten maakt zich grote zorgen over de kwestie. Volgens haar tast een dergelijke fraude de wortels van het PGB-beleid aan... ook omdat er kennelijk artsen bij betrokken zijn. De twee mannen en de twee vrouwen uit het Friese Minertsga... die vier jaar lang een dode broer in huis hadden, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden zegt dat niet kan worden vastgesteld... of ze iets strafbaars hebben gedaan. Daarnaast is er ook geen wettelijke plicht om een broer of zus te verzorgen. In juni vorig jaar ontdekte de woningstichting De Dode Man... toen er onderhoud aan het huis moest worden gepleegd. De broers en zussen, die ook in het huis woonden... zeiden dat ze hem in 2006 voor het laatst hadden gezien... en dat hij toen zei dat hij met rust wilde worden gelaten. Vanwege hun geloofsovertuiging en uit respect voor hun broer... hadden ze dat gedaan.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 Versterk jezelf vandaag. Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. Sparen, beleggen of allebei? Vaste of variabele rente? Eenmalig of regelmatig een bedrag storten? Zoveel keuzes voor jou, dag. Je zou er grijze haren van krijgen. Goed voorbereid grijze haren krijgen? De bank spaarproducten van Deltaloid. Eenvoudig en mogelijk fiscaal voordelig vermogen opbouwen voor zowel uw pensioenaanvulling als aflossing van uw hypotheek.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 Wat is er mis met het aanbieden van je nier op Marktplaats? Of met orgaanshoppen in België? Ik voer dadelijk een gesprek over de inwendige mens. Mercedes wordt 125. Is de reden voor een feestje? We horen het straks van autojournalist Wim Oudewiernik. Ziek en uitgezet heet de aflevering van Zembla morgenavond. Medisch specialisten maken zich boos over de handelwijze... van artsen van bureau Medisch Advies van de IND. We horen er zo meer over. En zoals iedere vrijdag een verslag van het Wel en Wee... in de wijk Vollenhoven in Zeist. Blijf luisteren. Voor een helder blik naar degids.fm. Eerst even dit. Mark Rutte wordt geprezen om zijn heldere taalgebruik... maar die loftuitingen zijn misplaatst, lezen we in het AD. Voorzitter Arno Schouwers van de Stichting Nederlands... ergert zich aan het nodeloze gebruik van Engels door onze premier. Meneer Schouwers, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben wel geteld vier minuten voor dit gesprek. Het wordt een close call. Mm -hmm. we hebben We eindelijk een welbespraakte premier. Gooit u roet in het eten. Waarom is dit een issue voor u? Wie gooit de route in het eten? U. Oh, hoezo? Omdat u erover begint, over dat Engels taalgebruik. Nou ja, Mark Rutte wordt alom geprezen vanwege zijn helderheid. Maar dan gaat hij allerlei Engels uh, uh, kreten ertussendoor gooien. Dat lijkt mij voor de helderheid niet heel erg duidelijk. Dus Rutte is niet de gedroomde communicator. Uh, you punched above your weight. Which means? Uh, zeg het maar. <laughs> en dit soort uh, zaken ergert u zich groen en geel aan? Groen en geel is een beetje onzin. Ik vraag me gewoon af waarom hij dat doet. Uh, ik bedoel, hij wordt inderdaad uh, geprezen om zijn uh, heldere taal. Uh, maar goed, dat is na zijn voorganger is dat niet zo heel erg moeilijk natuurlijk. En uh, vervolgens gebruikt hij vrij veel Engelse termen in zijn, uh, in zijn Nederlands. En de vraag is waarom hij dat doet. En daarover heb ik hem een briefje geschreven. Een brief, geen e-mail? Nee, geen e-mail, nee. En wat is het Nederlandse woord voor... E-mail, eigenlijk, weet je Netpost. Dat? Hoe? Netpost. Dat vind ik wel een mooie. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Hebt Kijk, u wel gehoord het het van... punt is namelijk dat. dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik vraag me gewoon af waar, waar dat goed voor is. En ik denk eerlijk gezegd dat Rutte zich daar niet heel erg van bewust is. Daarom heb ik ook een vriendelijk briefje geschreven en een vraag, een vraag, uh, hem gevraagd... daar is uh, wat meer op te letten. En ik denk eerlijk gezegd dat hij dat ook wel doet. Uh, hij is de broerste niet. Ik bedoel, ik heb het niet over zijn politieke overtuiging. Nou, in het land is er al gepleit voor tweetalig onderwijs. Op de universiteit leer je voor je bachelor en je master. Ja. Engels hoort kennelijk gewoon bij onze moderne samenleving. Nou, dan, dan hebben we het vooral over Nederland. Als we naar andere Europese landen kijken... waar geen Engels gesproken wordt... Is, het, uh, is die Anglo-Gecten niet uh, zo, lang, uh, zo erg als in Nederland. Ben, in ben Nederland eens, hoor, ben ik ben met want ik We willen collega's uh... voortdurend spreken over hashtag. Ja. En we hebben daar dus zo'n mooi Nederlands woord voor. Gewoon hekje. Er wordt al jaren hekje gezegd. En ineens is ze bij de top 2000, roept iedereen een hashtag enzovoort. Wat slaat dit op? Waar is dat goed voor? Wat willen we daarmee bewijzen? Of is het gewoon een etala, etalering van eigen domheid, onnozelheid? Dat, dat heb ik vaak het idee hoor, eerlijk gezegd. Maar er zijn, nou in dit geval is er een fantastisch woord voor, voor dat hashtag. Ja. de hashtag vind ik eigenlijk eerlijk gezegd vreselijk. Maar er zijn natuurlijk uh, een paar Engelse woorden... Ja, die je niet zo 1, 2, 3 kunt Nederlandse. Ik noem computer. Nou ja, je kunt alle, alle woorden Nederlands En uh, of die gebruikt worden, ligt aan de Nederlandstaligen zelf. En uh, Er zijn bijna voor alle woorden zijn Nederlandse tegenhangers verzonnen. Ik noem computer. De, ja, rekentuigen is al heel lang geleden bedacht. En nu, nu, nu zit hij misschien te lachen, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar uh, ik lach als vliegtuig nee, nee. en werktuig die, uh, die worden gewoon als normaal beschouwd. Terwijl rekentuig naar nou, analogie gemaakt uh, in ieder geval een lichtelijk op de lachspieren werkt. Laptop? Ik, ik heb ooit bedacht, uh, kijk, uh, taal is een, een, een menselijk maaksel. Hè? Die woorden die wij zo gretig gebruiken, die zijn allemaal ergens bedacht in, in Amerika vooral. Ja. He, dus laptop betekent gewoon op schoot. Ik, ik gebruik zelf het woord klapdoos voor dat ding. Net zo idioot, waarschijnlijk, maar goed. Dan krijg ik toch een beetje andere associaties bij. Wat? Maar, uh, Welke in, associaties zijn dat? In, in Zuid-Afrika heb je het woord uh, kleefbroek. Voor kleefbroek. Legging. Dat vind ik nou weer een fantastische, moet ik zeggen. Ja, waarom dat? Ik weet niet eens wat het is. U weet niet wat een legging is? Ik weet wel wat een legging is. Ja, dat is niet nietwaar? Nee, nee. En een kleefbroek? Ja, nee, die vind, ik prachtig. die vind ik prachtig. Maar ik zou hem niet zo graag gebruiken, eerlijk gezegd. U hoopt er het beste van. U hoopt dat uh, de heer Rutte zich dit aantrekt... en dat hij binnenkort alleen nog maar Nederlands Ik ben mee. daarvan overtuigd, eerlijk gezegd. Dank Als hij wel. de heldere de pre premier van Nederland wil, uh, wil worden... dan moet hij gewoon Nederlands praten. Arno Schouwers, hij is van de Stichting Nederlands. Met dank. Oké. Okay. Dit is de Vara Radio 1. Vandaag vrijdag doet Marie-Claire van den Berg verslag van het leven in de wijk Vollehoven in Zeist. En in de Elflet in Vollehoven wonen ook vluchtelingen die wachten op een verblijfsvergunning. Marie-Claire, je sprak deze week met een vrouw wiens man al 14 jaar vecht voor een verblijfsvergunning. Ja. Vertel het verhaal. Ja, hij komt uit Noord-Irak en uh, hij is daar uit het leger gevlucht. En daar stond toen de doodstraf op. En hij heeft allemaal hele vervelende dingen meegemaakt. Is in 1997 naar Nederland gekomen en uh, heeft zeven jaar geleden een Nederlandse vrouw ontmoet. Dat is dus Adriana. Um, en uh, zij zijn uh, verliefd geworden. Ze uh, zijn samen door gaan procederen, omdat zij natuurlijk heel graag wil... dat haar man bij haar kan blijven. En uh, ze hebben ook een kindje gekregen, dat kindje is inmiddels bijna zes. En van de week ben ik, uh, tijdens de lunchpauze van school... ben ik bij haar langs gegaan om haar te interviewen. Ja. Ja. Heb je ook vandaag trouwens op school gedaan? Zoveel. Niet zoveel. Waarom ga je naar school toe dan? Voor gezelligheid. Nee! Wat dan? Nee, ik moest toch gewoon al... no. dingen tellen. Nee, het worden wat met de letters beginnen. Dat vond ik makkelijk. Oh. Hierbij vraag ik uw aandacht en hulp voor het volgende. In 1997 is mijn partner Dilshad naar Nederland gekomen, vanuit Irak. Hij heeft daar de oorlog meegemaakt en de meest gruwelijke dingen heeft hij meegemaakt. Als hij was daar gebleven, was dat zijn dood geworden. Nu zijn we 13 jaar later en nog helemaal niks. Procedure na procedure en keer op keer wordt het afgewezen. De laatste rechtszitting hadden we eindelijk een beetje geluk. De rechtbank stelde ons in het gelijk. Maar dat werd door de Hoge Raad van State teniet gedaan. Die hebben die beslissing vernietigd. Hoeveel kantjes is deze brief? Vier. En hoe eindigt die? Eh... Uh... Daarom vraag ik u, met heel mijn hart en ziel, ik smeek u. Alsjeblieft, help ons. Geef mijn man zijn vergunning. Laat hij 14 jaar niet voor niks zijn. Haal een gelukkig gezin niet uit elkaar. Ik weet, u zult misschien wel veel van dit soort brieven krijgen. Maar deze hele brief is niks meer dan de waarheid. Een smeekbede van een wanhopige vrouw die vecht voor haar man. En naar wie heb je die brief gestuurd? Alle ministeries. Uh, alle partijen. De koningin... De burgemeester van Zeist hebben we ook nog gedaan. En heb je de reacties op gekregen? Ja, iedereen heeft netjes een brief teruggestuurd. De burgemeester heeft er nog persoonlijk ook een brief netjes bijgeschreven. Dat hij ook aan ons denkt, maar ja, dat zijn handen helaas gebonden zijn. De koningin heeft ook netjes een brief teruggestuurd. En de IND ook gevraagd van, joh, laat deze man nog een keer een aanvraag indienen. Nou... Was er in 2007, was er een generaal pardon... en toen zijn een heleboel, ook Irakezen zijn, hebben een officiële verblijfsvergunning gekregen. Maar jouw man heeft die niet gekregen? Nee, die hebben ze geweigerd bij hem. Hij, was, uh, hij heeft toen een auto-ongeluk gehad. En op het moment dat hij dat ongeluk kreeg, was hij uitgeprocedeerd. Ze waren op dat moment nog bezig om een tweede aanvraag in te dienen... Maar hij had een brief gekregen met dat hij binnen 15 dagen het land moest verlaten. Dus hij was op dat moment even twee, twee weken illegaal eigenlijk? Ja. En toen is hij naar Duitsland gegaan om zich te laten behandelen? Ja, hij heeft eerst wel alles geprobeerd hier in Nederland wat hij kon. Misschien dat hij toch een dokter kon vinden die hem kon helpen of met iets. Maar ja, er is geen enkele dokter die iemand wil helpen waarvan hij dan met een rekening van minimaal 6.000, 7.000 euro zit. Dus hij was toen gewoon verplicht om naar Duitsland te gaan. En als hij dat niet had gedaan, dan was hij nu een gewone Nederlander geweest. Dan had hij dat generaal pardon gehad. Ja. Over het noodlot gesproken, zeg. Ja, Nederland is hard op sommige gebieden. Hoe is het om te leven met de wetenschap dat je man misschien wel terug moet? Het blijft altijd moeilijk. Elke dag als je naar de brievenbus loopt en je ziet een brief van een advocaat of de IND. Je hart die blijft toch stilstaan. Maar ik blijf altijd met mijn achterhoofd, blijf ik toch de hoop hebben. Er komt een dag, er komt het toch goed. Hoe reageert jullie zoontje daar eigenlijk op? Hoe meer je het erover gaat hebben waar hij bij is, hoe moeilijker hij het krijgt. Hij krijgt nachtmerries. Hij hoe er... bedoel je? Hij krijgt echt slechte dromen van, oh, mijn papa is weg. Of ze halen hem weg en dan wil ik dat jochie gewoon niet aan doen. Hij is nog klein, hij is pas vijf. Ik, laat, ik zorg overdag dat hij gewoon in zijn dagelijkse ritme... gewoon de school, noem maar op... en alle afspraken die we hebben en zo, doen we zoveel mogelijk... wanneer hij op school zit, dat, dat hij er gewoon het minste last van heeft. Maar toch, ondanks het feit dat je dat probeert, heeft hij, voelt hij er iets oh, van. Hij voelt jullie spanningen. Absoluut. Maar ik probeer hem ook altijd gewoon positief te zeggen van... je hoeft je geen zorgen te maken. Papa gaat nergens heen. Maar hoe voel jij je als jij dat zegt? Want dat weet je eigenlijk niet zeker... Van binnen ga je kapot. Hoor je je hoeft maar een deurbel te horen, en je denkt van: Oh, komen ze hem alsnog ophalen nu? Gewoon. Je blijft er gewoon mee bezig. Maar omdat je weet dat je een kind hebt, en als je hem ziet, dan laat je laat het gewoon niet merken. Net alsof je een soort knopje hebt: van, Oh, wacht even. Moeilijk... En die zet je dan om? Ja. Hoe moeilijk het ook is, maar. Doe je een jas Je moet naar school. Het is weer tijd. Als je nou kijkt naar de afgelopen 14 jaar van het leven van je man... Wat, is dan, wat frustreert je dan het meeste in de gang van zaken? Dat ze je behandelen als een nummer. Je moet uh, naar de IND, je moet naar een kantoor ergens. Dan moet je de hele aanvraag, alles moet je indienen. Maar op het moment dat dat klaar is, dan ben je niks meer dan een nummer voor ze. En wat gebeurt er dan als je ze opbelt en je zegt... ik wil mijn verhaal echt kwijt? Heb je dat wel eens gedaan? We hebben vaak genoeg geprobeerd om te bellen. We hebben vaak genoeg gezegd van... laat ons ons verhaal doen. Maar nu hebben ze iets van... ja, nee, dat doen we niet aan, sorry. We hebben één keertje... er was een soort rechtzitting bij de IND zelf. Maar toen was mijn zoontje ziek, dus kon ik zelf niet meegaan. Maar dan kon hij wel persoonlijk zijn verhaal doen. Maar dan reageren ze zo van, ja meneer, maar jij hebt zelf een, gekozen voor een vrouw. Je hebt zelf een kind gemaakt. Dat is jouw probleem. Nee, hij had eigenlijk 14 jaar lang eh, moeten wachten, <laughs> alleen ja. moeten wachten. Hij had gewoon alleen moeten zijn. Ja, nou, sorry, maar dat gaat niet. Ik begreep dat je vorige week weer een brief hebt gekregen... dat hij binnen 24 uur het land uit moest. Dat heb je gelijk aangevochten. Jullie zijn meteen naar de advocaat gesneld om dat aan te vechten. Ja. Als je dat zo meemaakt, waar put je dan nog hoop uit? Dat is een hele goede. Ja, ik heb altijd gewoon al hoop gehad. En wat ik van de advocaat hoor, is dat wij gewoon een goede kans hebben bij deze aanvraag. En zolang een advocaat tegen mij zegt van, je kan gewoon een aanvraag indienen, we hebben nog zoveel kans, dan ga ik daar gewoon van uit. En ik blijf net zo lang doorvechten tot ik een ja heb in mijn brievenbus. Adriana, nog even voor de duidelijkheid, Marie-Claire, die ja. man... Die heeft dus eerst in Nederland asiel aangevraagd. Die was hij na lange tijd uitgeprocedeerd. Ja, toen Zet zat hij. Zat hij ongeluk. Hij was, hij was precies. Hij was, zat tussen twee aanvragen in. Dus de ene ja. was verlopen en de andere was hij aan het indienen. Ja. En in die week krijgt hij een ongeluk en al zijn tanden lagen uit zijn gezicht. Dus hij ging naar een arts en die zei van ja, als jij geen verzekering hebt en geen officiële papieren. Want dan, je bent hier illegaal, dus dan heb je geen verzekering. Dan moet je die 7000 euro zelf betalen. En toen uh, dacht hij van ja, dit hou ik niet vol. Ik moet iets doen. En toen heeft hij gepraat met allemaal mensen en op een gegeven moment ontdekt van nou, als je nou asiel aanvraagt in Duitsland, dan krijg je gelijk een pas. Dan kun je je laten behandelen en dan komt het goed. Dus ja... Als ik, als ik geen tanden meer in mijn mond zou hebben... zou ik in zo'n situatie ook denken van... huppakee, snel aanvragen en, en laten behandelen. En omdat hij daar in Duitsland asiel heeft aangevraagd... Uh, kwam hij niet in aanmerking voor het generaal nee, pardon? Nee, alle mensen die in aanmerking kwamen voor het generaal pardon... die moesten aan een aantal regels voldoen. En een van die regels was dat je niet in een bepaalde periode... asiel had mogen aanvragen in het buitenland. Dus hij kent allemaal landgenoten... andere mannen en, en vrouwen uit Irak... Die, dat, die precies op dezelfde manier naar Nederland zijn gekomen die wel dat asiel hebben gekregen, of zeg maar onder dat generaal pardon vielen. En hij, vanwege dat rare noodlot, niet... En vanwege dat rare noodlot is hij nog steeds een procederen. Ja. Hoe, hoe groot is dat dossier van hem? Nou, ik geloof dat wat ik van ze begreep... Ik, ik heb echt tientallen ordners gezien. En dan liggen er bij advocaten nog tientallen orders. Ik denk dat dat echt meters brieven zijn. Veertien jaar lang is hij nu een procedure. Veertien jaar lang, ja. Ja, en dan ik merk ik ook dat... Ik, ja, ik, ik, ik, ik word daar eigenlijk... Een, behoorlijk boos van. Want er wordt dus nu gezegd... van nou, ga maar weg. En uh, ja, dat had je toch zelf wel kunnen weten. En dan had je maar geen vrouw moeten krijgen en geen kind. Maar veertien jaar lang krijgen die mensen de kans om te procederen. En als ik uit een oorlogsgebied zou komen en ik weet dat de doodstraf uh, me boven het hoofd hangt, dan ga ik ook niet zeggen van oh ja, nou, dat risico leem ik maar niet. Dan, uh, ik ga maar weer terug naar mijn eigen land. Zodra iedere kans grijpt die man gewoon aan. En dat merk je ook. Dat stond vandaag ook in de Volkskrant. Dat... Uh, over dat verhaal van Sahar, die dus nu niet uit, uit Afghanistan... die dus voorlopig niet uitgezet uh, wordt. Dat de oppositie in de Tweede Kamer heeft gezegd... dat ze eigenlijk gewoon slachtoffer is van trage procedures. Nou, Als je hun verhaal hoort, dan denk je... Het is Één grote, stroperige berg ellende. Want Adriana zou met zoon en uh, die man dan terug moeten naar Noord-Irak eigenlijk. Als hij uiteindelijk uitgezet wordt, zegt zij... ja, ik ga mijn man niet verlaten, dus dan moet ik mee. Maar zij is uh, chronisch ziek, ze heeft reuma, ze heeft suikerziekte. Nou ja, de zorg die ze hier daarvoor krijgt, die krijgt ze daar... Zeer waarschijnlijk niet. Ze heeft een zoontje van bijna zes, dat zit op school. Dat is een heel leven aan het opbouwen hier. Dat, moet opeens, dat wordt opeens uh, ja, gedumpt in een plek... waar in plaats van je mobieltje op de bank een pistool op de bank ligt, zei zij uh, ze. Ik vind dat echt, ik vind dat totaal onmenselijk. Zij is Nederlands, zij, Nederland, zij komt uit Utrecht. Hoe ziet het eruit ja. voor ze, denk je? Eh... Uh, ja, als ik het zo hoor na die 14 jaar, dan, dan hou ik eigenlijk mijn hart vast. Zeker met het kabinet dat er nu zit. Want het is gewoon. dat wil gewoon uh, niet wijken, natuurlijk. Dus ik, ik, ik vrees eigenlijk het ergste. Maar ze hebben in maart hebben ze een afspraak bij de IND weer met hun advocaat. En dan gaan ze weer kijken en weer praten en weer door. En ja, ik hoop, ik hoop eigenlijk voor ze dat het lukt. Want ik vind het, ik vind het eigenlijk heel onmenselijk. En dan hoor je ze allemaal wel zeggen van. Uh, ja, maar we moeten ons nou helemaal aan de regels houden. Want regels zijn regels. En dan denk ik, ja, uitzonderingen zijn ook uitzonderingen. Marie-Claire, volgende week is volgende week. En dan is ze er weer over de wijk Vollenhoven in Zeist. Met... Nederlanders kapen in België organen weg, las ik deze week in de krant. En op Marktplaats stond de volgende advertentie. Ik, gezonde vrouw, biedt vrijwillig mijn nier te koop aan. Hierbij verkoop ik mijn 28 jaar oude rechter- of linker nier. Vraagprijs bieden boven de 50.000 euro. Mijn nier is voor de rest gezond. Ik drink geen alcohol en ik gebruik geen medicijnen. Ik ben wel een gezelligheidsroker, maar ik heb nog nooit gezondheidsproblemen gehad. Met vriendelijke groet, liever anoniem. De wachtlijsten voor... Tonerorganen zijn flink en dus ontstaat er een markt voor nieren of longen. Hoe erg is dat? Ik praat erover met hoogleraar transplantatiegeneeskunde Andries Hoitsma. Hij zit in de studio in Nijmegen. Meneer Hoitsma, goedemorgen. Goedemorgen. Kan dit? Kun je als patiënt een nier kopen op internet? Nee, dat gaat niet. En de reden is dat bij wet verboden is dat de beroepsgroepen... die nodig zijn voor een niertransplantatie... Ja, dat daar niet aan mee mogen werken op straffen van uh, gevangenisstraf en op straffen van uitzetting van beroep. Dus ja, u begrijpt dat uh, geen enkele collega zich aan, uh, aan dergelijke praktijken gaat uh, dat hij aan gaat meewerken. En waarom doen mensen dit? Ja, er is een Niera, geweldig probleem. Hè? Ja, er is natuurlijk een geweldig probleem. Um, als je nu nierziek wordt en. Uh, en je hebt toevallig niemand in je omgeving die bereid is het probleem voor jou mee op te lossen. Ja, dan, dan heb je een wachttijd van, uh, van tussen de vier en de vijf jaar. voordat je in aanmerking komt voor een uh, donororgaan. En als je daar dan bij betrekt dat uh, uh, op de dialyse. mensen die op de wachtlijst staan. en die dus tijdelijk dialyseren. dat er ongeveer tussen de zeven en de tien procent overlijdt per jaar. Dan, dan snapt u wel dat mensen van alles doen. Om, um, om toch maar dit noodlot te ontlopen. U zegt, geen arts zal die nier transplanteren van die vrouw... Nee. die die nier aanbiedt op uh, internet, op Marktplaats. Maar als die vrouw en een patiënt bij u komen... dan kunt u dat toch niet zien dat er geld mee is gemoeid? Uh, ik, kan dat, ik kan dat niet zien. Uh, we hebben daar een aantal standaard uh, vragen voor. Uh, uh, die gaan uh, niet heel diep. Um, wat we wel doen, is uh, dat over het algemeen toch ook familie en dergelijke meekomt. Het toneelspel moet wel heel goed in elkaar zitten... wil dat allemaal goed op elkaar afgestemd zijn. Um, maar het ik bewijzen kan het, ik, heeft u niet. Ik kan niks bewijzen. Ik zet er ook geen detective op. Of, uh, um, um, of, of anderszins ga ik, uh, laten we zeggen, bankrekeningen na of dergelijke. Dat gaat natuurlijk niet. Um, maar wij, wij, wij, wanneer een patiënt met een donor komt... Uh, bij ons dan, uh, dan is onze check eigenlijk van in hoeverre is hier sprake van een duurzame relatie. Ja, en daar kun je natuurlijk uh, op, uh, met gepast toneelspel wel, wel de, de boel mee besodemieteren. En mogelijk staan er wel van die vragen op internet gewoon die u gaat stellen. Uh, ik mag hopen van niet, maar dat weet nou, ik. Dat dus weet niet Dat weet je me niet tegenwoordig. Nee, nee, Heeft u nee, wel eens nee. zoiets verdachts meegemaakt? Nee, tot nu toe niet. Maar ja, dat zijn je bent er van... niet achter gekomen. Ze speelden heel goed toneel. Dat zou, dat, zou goed kunnen. Uh, dat zou goed kunnen. Als bijvoorbeeld een familielid een nier afstaat. en daarvoor beloond wordt met een vakantie. dat is eigenlijk ook betaling, hè? Wat doet u dan? Uh, dan, uh, dan sta ik te applaudisseren. Dat vind ik een geweldige. Uh, een, een geweldige geste. En uh, ook wanneer die, dat familielid. Uh, uh, de, de, de donor elk jaar een geweldige vakantie aanbiedt... waarbij het bedrag bij wijze van spreken fors boven de 50.000 euro uitkomt. vind ik geweldig. En, uh, en nu is kijk, de buurman? De buurman, waar, uh, waar, waarbij je dus dan... Uh, de buurman uh, komt mee en ja, krijgt een vakantie. Ja, dat, dat op zich zou ik daar niet zo'n probleem mee hebben. En van twee straten verder? Ja, dan wordt het uh, ja, de grens is heel erg moeilijk. De wet die zegt uh, Je moet duurzame te zap, relaties. He? Ja, ik begrijp het natuurlijk helemaal. Ik bedoel, we worstelen niet dagelijks met dit probleem, maar we hebben natuurlijk vaak dit soort dis discussies. En over het algemeen beoordelen we dan met een groepje uh, in hoeverre dit redelijk is en dat niet. Maar er zijn twijfelgevallen, er zijn altijd twijfelgevallen. Kijk, ik kan ook, ik ook zeggen dat uh, er komt een vriend... En die, en die vriend die zien ze één keer per jaar... omdat ze dus al twintig jaar met elkaar op vakantie gaan. Is dat een duurzame relatie, ja of nee? Ik vind van wel. Ik kan me voorstellen dat er collega's zijn die dat nou in twijfel trekken. En die collega's de, die gaat u ja, met argumenten om de oor slaan... en uiteindelijk gaan die collega's om. Of zijn er ook collega's die zeggen nee en dan komen ze weer bij u terecht, die patiënten? Dat zou dat zo, dat zo kunnen. Kijk, in, in principe sta ik ook niet zo heel erg negatief... tegenover, tegenover het betalen voor donatie. Um, er is een keer een, een, een onderzoek geweest van de gezondheidsraad... Uh, waarbij uh, dat onderschreven is. Dat het eigenlijk heel redelijk is dat uh, een donor uh, betaald wordt. En, en, maar het probleem is altijd van, hoe moet je dat dan doen? Nou, de, de gezondheidsraad heeft toen voorgesteld... om de mensen verder van hun leven een gratis gezondheidsverzekering aan te bieden. Nou, dat lijkt me een geweldig idee... Dat lijkt me een geweldig idee. Dat zou ik onmiddellijk uh, onderschrijven. Je zou ook uh, kunnen bedenken dat die mensen die niet afstaan, staan... dat die uh, bijvoorbeeld een uh, bepaald belastingvoordeel jaarlijks krijgen. Dat zou ik ook een geweldig idee vinden. Het punt is dat betaaldoneren heeft een hele slechte smaak gekregen... omdat betaaldoneren mogelijk is in, in derde wereldlanden. In Pakistan, in India en soms ook in China. En dan zitten de makelaars tussen die heel veel geld verdienen... en de arme sloepers die de nier afstaan... die verdienen dus duizend uh, euro of misschien zelfs wel niks of een radio... en uh, komen in een slechte gezondheidstoestand terecht. Daarom heeft betaaldoneren een hele slechte naam gekregen. Wanneer je dat netjes zou organiseren en netjes zou, zou regelen... Uh, waarschijnlijk ook wel van overheidswegen dan zou daar, denk ik, helemaal niks op tegen zijn. Ja, dat transplantatietourisme naar het buitenland noemt u. Dat gebeurt natuurlijk vaker, een, een aantal keer per jaar. U zegt zelf al India, Iran bijvoorbeeld. Ja. Hebt u dat wel eens ja. meegemaakt? Ja, iedere, iedere uh, transplantatiedokter heeft eens in de twee jaar ongeveer wel een patiënt die daar uit die regio komt. En met wat met voor do donoren zijn dat daar? Ja, dat zijn. Uh, er wordt altijd gezegd de neef... Maar dat zijn waarschijnlijk toch mensen die geronseld worden en die tegen betalingen hier afstaan. Of moeten afstaan? Ja, dat weet ik dus helemaal niet. In, in China is het natuurlijk wel even een hele vervelende praktijk geweest. dat mensen die daar om politieke redenen vastzaten en de doodstraf gekregen hadden. dat die doodgeschoten werden op het moment dat de passende bloedgroep ontvangen langskwam. en, de, en zo gedwongen werd nieraf hier af te staan. Ja, dat zijn afschuwelijke praktijken. En dat maakt dat betaaldoneren ook in zo'n ongelooflijk slecht daglicht staat. En wat doet en ik, u met zulke patiënten? Probeert u ze te ontmoedigen voor het vertrek? Absoluut, absoluut, absoluut. En uh, Op geen enkele manier werken we aan dit soort praktijken mee. Maar wel Want, naar terugkomst, toch? Ja, dat is, dat is het volgende dilemma. Dan, dan heb ik dus twee mogelijkheden. Dan kan ik uh, zeggen, uh, ja, u hebt iets illegaals gedaan. U zoekt het u lekker verder zelf uit met het gevolg dat uh, die nier dan uh, misgaat. Want ja, die heeft toch zorg nodig, die heeft bepaalde medicijnen nodig... daar is een bepaald regime voor. Um, ja, dan is ook alles helemaal voor niks geweest. En bovendien hebben we een zorgplicht. Dus wij vangen dit soort mensen inderdaad op. Andries Hoitsma, blijf nog even zitten. U bent hoogleraar transplantatiegeneeskunde van het UMC Sint Radboud in Nijmegen. Zometeen na half twaalf mogelijk vragen van uh, luisteraars... want u kunt op dit gesprek reageren thuis via de site degids.fm. Na de hoofdpunten van het nieuws richt de wereldontvangers een antennes op Camden... USA, de meest criminele stad van de Verenigde Staten. En die moet het deze week doen met de helft minder politieagenten. En u hoort waarom de artsen van de IND slecht werk afleveren. Het nieuws nu met Jan van der Putten. Jan. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft vier mannen opgepakt op verdenking van fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten. Er zijn twee psychiaters bij. Volgens de OM loopt de fraude in de tientallen miljoenen. En bij huiszoekingen zijn vuurwapens en ruim 100.000 euro in contanten gevonden.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 In Istanbul wordt onderhandeld over de atoomactiviteiten van Iran. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland praten met een Iraanse toponderhandelaar. Harde resultaten worden niet verwacht. We willen met Iran in gesprek blijven, zeggen diplomaten. En in Den Haag hebben zo'n 800 hoogleraren in Toga een rondje om de Hofvijver gelopen. Het was een protest tegen de bezuiniging op het hoger onderwijs. Om één uur vanmiddag is op het Malieveld een grote studentenmanifestatie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMBB Verkeersinformatie in Zuid-Holland en in Zeeland... komt nog plaatselijk dichte mist voor. Dan staat een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht west 2 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. De rechte reishok is dicht. Vara. Voilà. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlups. Tot 12 uur heb ik het volgende voor u nog een petto. Het automerk Mercedes bestaat 125 jaar. Is dat reden voor een feestje? Zembla stelt het handelen van artsen van het bureau medisch advies van de IND aan de kaak. En de wereldontvanger laat horen hoe de meest criminele stad van de VS het voortaan moet doen met maar de helft van het politiekorps. In de studio in Nijmegen zit nog steeds hoogleraar transplantatiegeneeskunde Andries Hoitsma. En we praten met hem over de markt in donororganen. Deze week, maar maar was er ook het transplantatietourisme naar België. In 2009 hebben Nederland, uh, 19 Nederlandse patiënten een orgaan van een Belg of een Belgische gekregen. En de Vlaams Nationalistische NVA is daar niet blij mee. En sterker nog, een, uh, een huisarts in België, of iemand die in ieder geval veel met uh, transplantaties te maken heeft, ziet een verband tussen 18 Belgische hartpatiënten die dat jaar zijn overleden en 3 Nederlandse patiënten die een donorhart hebben gekregen. Ziet u dat verband ook? Nou, dat, is, uh, dat, dat verband dat, dat is er natuurlijk wel. Het, het probleem is dat in Nederland uh, er een geweldig tekort aan organen is. En uh, ik heb al uitgelegd dat uh, uh, dat in een ellendige situatie is... voor een heel aantal patiënten. Dialyse is dan nog mogelijk voor nierpatiënten... maar voor een hartpatiënt is er helemaal niks. Dus als je niet snel zelf iets doet, dan ga je dood. En dat uh, mensen dan van alles verzinnen... Uh, we hebben het al gehad over uh, orgaandonatie in India en, en, en, en China. Uh, in België hebben ze een, uh, een, een veel kortere wachtlijst. De wachtlijst is daar een jaar. In vergelijking met uh, Nederland is dat bijna drie of vier keer zo uh, kort. Omdat ze een ander systeem hebben daar, hè? Dat zal ongetwijfeld één van de factoren zijn die uh, meespeelt. Maar het Je bent feit donor, gewoon sowieso, behalve als je echt ja. uh, fors ja. bezwaar maakt. Absoluut, absoluut. En dat levert uh, uh, op, zi uh, op zich uh, minimaal twee keer zoveel donoren op als in Nederland... met het Nederlandse systeem. Uh, en daarom is het voor Nederlanders natuurlijk een, een Eldorado... dat als je dus jezelf in België kunt melden en het ziekenhuis accepteert je... Tja, dan ben je eigenlijk in feite meteen aan de beurt. Maar kennelijk worden daar de Belgen zelf de dupe van. Ja, uiteraard. Want ik bedoel, ze hebben het daar nu goed geregeld. Ze hebben een wachttijd die kort is. En dan komen er een, een heel aantal buitenlanders. Uh, en, die, en die gaan de, de plaats innemen van, van, van Belgen. Ja, en als er dan een Belgische patiënt op de wachtlijst staat. dan is de gedachte natuurlijk snel gemaakt. Dat komt omdat een andere. Uh, of een buitenlander. Uh, een, een, do een donorhart heeft gekregen. wat eigenlijk voor deze Belg bestemd was. Nederlandse artsen die zouden ook na het overlijden van een patiënt... veel betere gesprekken moeten voeren met uh, familieleden van de overledene. Dan uh, zouden de organen wat sneller beschikbaar kunnen komen. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het op zich mee eens. Want het grootste probleem uh, is het uh, aantal weigeringen van familieleden. Als mensen niet geregistreerd staan in het donorregister. Of ze staan in het donorregister geregistreerd als uh, vraag mijn familie. Dan wordt in de, in de meest ellendige omstandigheden van zo'n familie... wordt dan de vraag gesteld... Uh, vindt u het goed dat we de organen van uw geliefde uh, mogen uitnemen. Wanneer zo'n zo slachtoffer uh, bij leven en welzijn niet zelf gezegd heeft... Van ja, dat wil ik... dan zit de familie dus in een, een hele moeilijke situatie... Mm. Om op dat moment dan te beslissen voor degene die zelf die beslissing niet heeft willen nemen. En dan in 70% van de gevallen zegt de familie nee. En daar, en daar wordt natuurlijk op gedoeld. Je kunt uh, door, uh, ja, door, dat, door het gesprek op een andere manier aan te gaan. Of het gesprek uh, wat langer te maken. Of het gesprek te combineren met uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, mensen die voortdurend gedurende de opname op, voorlichting geven... kun je die 70% terugdringen. En dat is dus in Nederland waar we nu ja. voor gaan. Want ja, elke 10% die we daar uh, zouden winnen... dat zou voor ons geweldig uh, voordeel opleveren. Laatste vraag. Hebt u zelf een donorcodicil? Uiteraard. Ja, ik ben geregistreerd. Dat is ooit maar. Hij is hoogleraar Transplantatiegeneeskunde van het UMC Centraal Radboud in Nijmegen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wara de gids.fm de wereldontvanger. Helm van de Noot houdt de internationale media in de gaten. Het is al vaker gezegd, maar waar gaan we vandaag heen? Camden, Camden een kleine stad in de great state of New Jersey... onder de rook van, van New York. Een stad die wegzakt in, in armoede en criminaliteit. En Rapper Ice die woont in Camden en die maakte over zijn stad dit nummer. The Camden, we always on the job. This is the city of Camden, yes my city is here, from a city where everybody got stressed. A lot of out, so young Gisteren een poging gewaagd om dit te vertalen. Deze raptekst van, van IJs. Hij gebruikt heel veel slang en straattaal, dus dat was nog niet makkelijk. Maar hij zegt ongeveer het volgende: dit is, dit is de stad Camden, waar iedereen een wapen draagt, waar ze iedere dag iemand begraven. De stad waar kinderen handelen in drugs. Je hebt geluk als je in Camden de 20 haalt. En Ice die sluit af met een opzomming van al zijn vrienden en, en familieleden... die het niet meer kunnen navertellen. Nou om jouw tere oren te sparen... heb ik dan alle scheldwoorden nog maar achterwege gelaten. En het waren er nogal wat. Dus uh, dat is Camden volgens Rapper Eyes. Het beeld dat je schetst, klopt dat een beetje? Nou ja, als je kijkt naar de, de misdaadcijfers uh, die, de, die de FBI uh, verzamelt en jaarlijks uitbrengt, dan klopt dat inderdaad. Uh, Camden was in 2009 de gevaarlijkste stad van Amerika. Dan niet in absolute cijfers, want er wonen niet zo heel veel mensen: 80.000. Maar uh, als je het afstegert het aantal inwoners, dan is het echt verschrikkelijk. Uh, het gaat om geweldsmisdrijven als moord en overvallen. Vorig jaar werden in Camden 38 moorden gepleegd. Ja, nou, als je dat weet, hè, uh, dat is een stad zo groot als Spijkenis bijvoorbeeld, als heel versum. dat is echt verschrikkelijk natuurlijk. En het is dus echt ongelooflijk om dan het nieuws te lezen dat het politiekorps van Camden deze week ongeveer gehalveerd is. Gehalveerd? Ja. Waarom dan? Nou, Camden is ook nog eens de armste stad van de Verenigde Staten. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En dit jaar moet het gemeentebestuur uh, flink bezuinigen, 20 procent. En de vakbonden van Politie en Brandweer wilden daar eigenlijk niet aan meewerken. Die wilden geen concessies doen. En dus moesten de Politie en Brandweer eraan geloven. De burgemeester. As of January 18, 2011. the unions have not opted to implement meaningful concessions to save. Their jobs. dinsdag 18 januari dus zet de burgemeester Dana Red van Camden 168 politiemensen op straat, samen met meer dan 60 brandweermensen en ongeveer 100 gemeenteambtenaren. En hoe gaat die burgemeester nu zorgen voor het verbeteren van de veiligheid in een stad? Nou, de chef van de politie, John Thompson, die vertelde op een persconferentie dat hij nog steeds gelooft in zijn missie, en dat is het terugdringen van de criminaliteit en ervoor zorgen dat de mensen zich veilig voelen. And we hebben een missie om de number of te veilig voelen and that is our number one priority. Look, this is not going to be easy. We understand that. We will be able to provide public safety for our people. We have a lot of partners coming to the table with us here. We have FBI, we have the New Jersey State Police, we have DEA, ATF, Every alphabet agency under the sun. Ja, de stad krijgt veel hulp van alle kanten, zegt politiechef Thompson. De ATF, de DEA, de FBI. Het hele alfabet aan federale politiediensten komt helpen, zegt hij Johnson. En dan zelf draagt de politiechef ook zijn steentje bij, want hij zit ook weer in zijn patrouillewagen om de straat op te gaan. En die politiechef die probeert er dus de moed in te houden. Gaan ze een agenten het redden, denk je? Nou, dat, dat waag ik te betwijfelen. Er stond een verslag in de Philadelphia Inquirer, Dat is een lokale krant. Uh, ze waren de dag na het massa-ontslag op straat hè, bij die politie. En toen er een melding kwam uit een uh, beruchte drugsbuurt... er moesten dan alle beschikbare agenten op afkomen... dan kwamen er drie opdagen. Volgens en, de journalisten die dat hebben hebben. Ja, volgens de journalisten, ja. En alle agenten die draaien nu diensten van 12 uur. Ja, in een stad met zoveel criminaliteit... denk ik niet dat ze dat volhouden. En de inwoners van Camden, hoe reageren die? Ja, die, die vrezen het ergste... Het geeft dus ongelijk, uh, verslaggever van CBS... die meldde dat er op straat bendeleden waren gesignaleerd. Die hadden speciaal bedrukte t-shirts aan. Dat stond dan op 18 januari 2011. It's our time. Het is onze tijd, hè? Dus zij denken dat ze de mag kunnen grijpen. Deze week is in Camden een, een club vrijwilligers gearriveerd die zich de Guardian Angels noemt. Dat zijn de beschermengelen. Ze komen uit alle hoeken van het land. Ze zijn een soort van burgerwacht. En die Guardian Angels die zijn al begonnen met patrouilles en door hun aanwezigheid willen ze criminaliteit voorkomen. Maar deze bezorgde inwoner van Camden heeft daar weinig vertrouwen in. It's going to be devastating. You know who's to protect us? You know I mean they got the Guardian Angels, but you know it's, it's a difference. Ja, met alle respect voor die guardian angels, zegt deze man. Maar ze zijn geen politie, hè? ze hebben geen wapens. En die wapens die hebben de drugsbanners wel. Nou zei gisteren tegen mij dat die situatie in Camden je erg doet denken aan een bepaalde tv-serie. The Wire. Ja, ja, The Wire. Dat is een, uh, een politie-serie die heeft een tijd in Amerika gedraaid. De helaas, het niet, is, hier niet nee, helaas het is, is helaas hier niet op tv geweest. Je kunt hem wel op dvd krijgen. Uh, het is eigenlijk meer nog een sociaal drama dan een politie-serie. Het speelt zich af over de, in, in Baltimore. Het gaat eigenlijk over de, over de aftakeling van, van die stad. Baltimore had net als Camden uh, vroeger een, een bloeiende industrie, maar die is helemaal verdwenen. Er is niets meer van over. En de mensen die het konden betalen die zijn toen vertrokken en daarna is de stad compleet verpauperd. Dus het stadsbestuur is corrupt en de politie loopt achter de feit aan. Drugsbendes maken in Baltimore, dus ook in The Wire, de dienst uit. En dan zijn er wel een paar capabele politieagenten... die rollen dan een, een drugsbende op. Dat is een schaars lichtpuntje in The Wire... Maar die bendeleden zitten nog niet in de gevangenis. Of het staat dan weer de volgende generatie uh, drugsdealers klaar. om dat plekje in te nemen. Want met drugs is ook in zo'n straatarme stad als Baltimore. en als Camden veel geld te verdienen. Uh, ik vind The Wire echt een geweldige serie. Maar dit, ik hield er een, echt een, een kater aan over. Zo'n idee van dat, dat komt daar nooit meer goed. Je hebt hem bekeken op DVD, hè? Op DVD, ja. En eerlijk gezegd bezorgt Camden, New Jersey. mij ook zo'n katerig gevoel. Ja, Desalniettemin een goed weekend toegewenst, uh, Willem-Frank de Nood. Tot maandag. Dit is de tune van Zembla. Morgen is er weer een nieuwe aflevering te zien op Nederland 2. Ziek en uitgezet, heet de documentaire. En daarin maken medisch specialisten zich boos over de handelwijze... van artsen van bureau Medisch Advies van de IND. Nicolien Herblot van Zembla, goedemorgen. Nicolien, wat doen die artsen van die IND verkeerd in de ogen van andere artsen? Uh, ze kijken um, volgens de medisch specialisten niet goed en volledig... naar de situatie van de zieke, doodzieke vreemdeling... vaak die terug moet naar het eigen land... als gevolg van het advies van die arts van de BMA. Dus. Ik vind het uitermate kortzichtig. Ik denk dat uh, het belangrijkste voor een dokter is dat... Uh,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 Dit is Frederiek Bemelman. Zij is nierspecialist in het AMC. Zij heeft een patiënte, die heet Angela. Die zit in de uitzending. Die mevrouw is, um, nou, die is nierpatiënt. Die is hier ziek geworden in Nederland. Moest onmiddellijk aan de dialyse, want haar nieren deed het helemaal niet meer. Dan kan je doodgaan. En ik hoorde jou verder op de achtergrond even zeggen, als interviewster in, in Zembla, eh, dat ze terug moet naar Ghana. Ja. Moet dat? Ga dat moet volgens de, ja, naar aanleiding van het advies van die artsen van de BMA... heeft de IND besloten dat ze terug moet naar Ghana. Het bureau Medisch advies van de IND zegt, zij kan best terug naar Ghana... want ze heeft nu een nieuwe nier. Ze heeft een nieuwe nier. Na die nierdialyse dus, heeft ze een nieuwe nier gekregen. En nu vinden ze dat ze ook wel in Ghana behandeld kan worden verder. Want ook al heb je een nieuwe nier, je moet altijd pillen blijven slikken... anders stoot je lichaam die nier af. Maar die pillen die zijn in Ghana, die zijn er wel, maar die zijn niet te betalen. Die zijn gewoon meer dan één jaar of één maand salaris voor een gewoon iemand daar. Dus die vrouw gaat dat daar nooit kunnen betalen. En dan gaat ze dus dood. Ja, dan moet ze weer in een nierdialyse, et cetera, et cetera. En dat kan ze ook niet betalen trouwens, want dat kost ook daar 100 dollar per keer. En je moet drie keer in de week, dus dat, dat kan helemaal niet. Zijn er ziektes die met name onder vluchtelingen veel voorkomen? Ja, de vluchtelingen hier, dat is um, veel uh, posttraumatische stressstoornis. Mensen uit landen als Afghanistan, Angola, waar heftige oorlog natuurlijk is geweest. Um, je hebt uh, dingen met het hart, uh, hoge bloeddruk enzovoort, suikerziekte, Maar ook mensen, Afrikanen hier, die hier niet legaal gekomen zijn... maar die, die zijn hier dan aan het werk, die worden ziek... en die blijken dan HIV of, een ver, ja, of AIDS echt al te hebben. Ja. En er zit ook een arts in de uitzending die heel veel van dat soort patiënten heeft. Dat is dokter Brinkman van het OLVG, professor Brinkman, moet ik zeggen. Het zijn ook artsen die moeten opkomen voor het belang van de patiënt. Doen ze dat? Ik vind dat, dat ze dat onvoldoende doen. Dat, dat geeft wel blijk. Als zij zeggen van nou, de medicijnen zijn daar eh, en dan moeten ze zelf maar uitzoeken hoe ze eraan komen... Ja, dat is niet zo als je als een medicus naar een situatie kijkt. Je weet dat als ze die medicijnen niet zullen krijgen... dat mensen in een medische noodsituatie terecht zullen komen. Maar dat is eigenlijk nogal wat wat u zegt. Dus die artsen gedragen zich niet zoals... ...dat zich zou horen te gedragen. Nee, daar ben ik teleurgesteld in. In de manier zoals zij tegen hun professie van artsen aankijken... ...als ze op die manier advies uitbrengen. Want het zijn niet patiënten die wij twee weken op behandeling hebben staan... ...maar dat zijn patiënten in wie wij al vaak vijf, soms tien jaar lang... ...al echt goed aan het, aan het volgen zijn en op goede behandeling hebben gezet. Die mensen hebben we van bijna dood... ...tot weer een normale, functionerende individu zien terugkeren... En dan weten we dat je ze eigenlijk een, een, heel onduister, een heel duister bos gaat insturen... waar je niet weet hoe het met ze gaat aflopen. Sterker nog, waar je eigenlijk bijna wel weet dat het niet goed met ze gaat aflopen als ze niet over die medicijnen gaan beschikken. zegt professor Brinkman in Zemla morgenavond van het OLVG in Amsterdam. Dus de IND stuurt mensen terug naar landen waar geen medicijnen zijn. En als ze, die al, uh, als ze er al zijn, die medicijnen, dan zijn ze onbetaalbaar. Dat vooral. De medicijnen zijn er soms wel... want dat moeten die artsen van uh, de IND nagaan. Maar die, die medicijnen zijn er vaak theoretisch. Die zijn er voor de zoon van de president. Die kan het betalen. Maar gewone mensen kunnen het niet betalen. Of er is één nierdialyseapparaat ergens in dat land... En en dan vinden ze, nou, je kan terug, want er is een nierdialyseapparaat. Maar er wordt niet gekeken, komt deze patiënt ook daadwerkelijk aan dat apparaat? Of krijgt hij echt die medicijnen? En de specialisten hier, die die mensen behandelen, vinden dat niet kunnen. Want als arts moet je je echt vergewissen dat jouw patiënt goed terechtkomt. En dat uh, leidt letterlijk tot levensgevaarlijke situaties? Ja, ja, als die mensen terug moeten wel. Maar dat wordt door niemand bijgehouden dat dat... Uh... Zo is. Ja, wij hadden ook, we hebben mensen in de uitzending... die hadden twee kinderen meegenomen uit Nepal. Uh, ze hebben een kinderthuis in Nepal. Die kinderen kwamen hier op vakantie. En die kinderen bleken hier ernstig ziek te zijn. Een scheeltierafwijking, maar echt een ernstige. En die zou ook dood. Een van die twee kinderen zou ook dood kunnen gaan daaraan. En toen vonden ze ook dat die kinderen terug moesten. Dit kon ook in Nepal. Toen is die mevrouw van dat echtpaar zelf naar Nepal gegaan is daar naar een aantal ziekenhuizen geweest. Die zeiden allemaal, nee, dat kunnen we niet. Toch kwamen die BMA-artsen vervolgens met het advies, ze moeten terug. Hier zijn nog drie andere ziekenhuizen. En daar kunnen ze wel terecht. Die mensen, die hebben wel wat geld, die zijn weer naar Nepal gegaan. Ook naar die drie ziekenhuizen. Die zeiden, nee hoor, dat kunnen we echt niet. En we willen het ook niet, want we willen de verantwoordelijkheid over die kinderen niet eens hebben. Nou, hebben ze dat weer ingeleefd. Uiteindelijk hebben ze gelijk gekregen, heeft dat bureau medisch advies. Een excuus gegeven aan de IND, niet aan die mensen trouwens... maar aan de IND, dat ze een foutje hadden gemaakt. Toen mochten die kinderen toch blijven, gelukkig. Ja, mevrouw, ze kunnen het vliegtuig in, want ze kunnen racen. De kinderen moeten gewoon weg uit Nederland. Nou. De immigratiedienst oh, nee. vond die kinderen moeten gewoon... Terug naar Zonder nee. dat de IND, de immigratiedienst, dus een arts geraadpleegd had. kregen nou, dat... we dat van het loket te horen. Zonder dat ze zich in de materie verdiept hadden, weg. Maar wat dacht u toen zei, die kinderen moeten het land uit? Ja, mooi niet. Dus De kinderen het land uit. Uh, kom maar hier uh, met je dingen. Die kinderen gaan hier het huis nog niet eens uit. Die kinderen gaan dood op deze manier. En het is dus nu goed afgelopen met die kinderen. Ja, maar doordat die mensen het zelf hebben gedaan. En wat zegt de IND hier allemaal over? Werken die mee aan, Zemla? Nee, die werken niet mee aan de, of die werken niet in beeld mee aan de uitzending. Ze hebben een schriftelijke reactie gekregen. Een soort algemene reactie. En ook die artsen van het bureau uh, waar het over gaat van die IND... die hebben toch hun eet afgelegd. Ja, die hebben een artsen-eet afgelegd. Het, tucht, het medisch tuchtcollege vindt ook niet dat die artsen dat altijd zo goed doen. Daar worden ze met enige regelmaat wel veroordeeld. Daar komen ook cijfers over in de uitzending. En door het optreden van de artsen van de IND worden dus patiënten zonder uitzicht op medicijnen teruggestuurd. Jullie vertellen ook nog wat er moet gebeuren om dat te voorkomen? Nee, maar ik wil het wel vertellen. Vertel. Nu, er zou een onafhankelijke artsendienst eigenlijk moeten komen die niet meer zo verbonden zijn aan de IND en het ministerie. Wordt al jaren geroepen, maar het gebeurt maar niet. Nicolien Herblot van Zembla, ik ben heel benieuwd. Morgenavond, half elf, op Nederland 2. Dit is de gids.fm. Met Felix Meurders. Autofabrikant Mercedes bestaat 125 jaar. Maar is het bedrijf daarmee ook de oudste autobouwer? Daarover zijn de meningen verdeeld. Autojournalist Wim oude weet hoe het zit... en hij is zoals iedere vrijdag bij me aangeschoven... Goedemorgen Wim. Goedemorgen Felix. Komt de eerste auto inderdaad uit Duitsland? Absoluut. Alleen is het een uitvinding geweest of is die daar ontstaan? Uh, dat is de vraag waar uh, historici zich altijd over buigen. Het is een feit dat op 29 januari uh, 18 86, dus volgende week, zaterdag. Is het precies 125 jaar geleden. dat Karel Benz een patent heeft neergelegd. bij het Rijkspatentamt in Berlijn. voor een voertuig met een benzinemotor. Daar kan niemand omheen. En zijn collega Gottlieb Duimler deed uh, dezelfde tijd hetzelfde toevallig. 100 kilometer verderop. Zijn er mensen die eromheen willen gaan dan? die dat betwisten? Nou, er zijn, er zijn, het is meer de, de eer van de natie. Eh, Frankrijk eh, en Duitsland die, die strijden daar vooral al jaren om. Niet, niet officieel, maar het is eigenlijk wel een leuk historisch spelletje. Kijk, het is zo dat in 1673 heeft Constantin Huygens... eigenlijk de eerste explosiemotor uitgevonden met buskruid. Maar hij deed het in Parijs, dus die Fransen die trekken dat een beetje naar zich toe. Uh, dan heb je Cugnot gehad, Nicolas Cugnot, die in, in 1770 een stoomauto heeft uh, ontworpen... en daarmee na een paar kilometer al tegen een muur reed. Dus dat was geen succes. Uh, in Engeland heb je Trevetiek gehad, die een, een stoomauto had... Uh, Siegfried Marcus in Oostenrijk was iets eerder dan Karl Benz Met een benzineauto. Met een benzineauto. Maar dan zeggen die Duitsers, die kwamen erachter in 1904... dat hij eigenlijk Duitse voorouders had. En zo is daar een beetje een ja, spelletje ontstaan. En de die denk dus ook dat ze de eerste zijn geweest? Ja, nou, worden. kijk, in, in, in, in rond 1872 had je de familie Bollet in Le Mans. En die hebben de eerste... Foto's, zoals we die nu kennen, met echte besturing met een stuurwiel met met met zeg maar een en liepen die, of... die liepen weer op stoom. Uh, uiteindelijk is het zo dat uh, de eerste Fransman Lenoir en toen uh, Nicolaus Otto in Duitsland die hebben dus eigenlijk de gasmotor en de benzinemotor uitgevonden en daarmee konden Gottlieb Daimler en Karl Benz aan de slag. En wie is voor jou de eerste? Uh, de eerste automobiel die uh, ontstaan is in Duitsland is de auto van Karel Bens, de patentmotorwagen. Dus, dus, en die dus. is ook in productie gekomen. Ja. Ja, jij bent voorlopig nog geen 125, dan moet je nog 100 jaar vergaan. gaan. Maar heb je wel eens in zo'n hele oude auto gereden? Ja, in de 1996 heb ik met een uh, Benz International... een kleine Benz van het, het Alma Museum in Den Haag... heb ik de beroemde London Brighton Run gereden. dat? Dat is, dat? Een, dat is een avontuur op zich. Uh, wanneer je met alle sportwagens 200 hebt gereden... en je stapt daarin, dan doodsangsten sta je uit in het begin. Uh, het, is, het is echt een koets met een motor. Er zit niet eens een slinger bij. Je moet hem aan een heel groot moet je hem aantrekken. Er zit geen gaspedaal in, maar wat hendeltjes... waarmee je wat uh, wasbenzine... Uh, Toevoert naar de motor. Uh, er zit geen stuur in, maar een soort klein hendeltje. Uh, het zijn hele smalle, massieve bandjes. En dan ga je daar bij Red Hill uh, richting uh, uh, Gatwick, uh, het vliegveld van Gatwick... ga je de helling af. En dan haalt het ding zeker 30 km per uur. Maar als het regent, <lacht> op die massieve bandjes zonder profiel... het gaat steeds harder. En het beste wat je kan doen is je hand in de lucht gooien... want uh, er is niets meer aan te redden als het fout gaat. De eerste Mercedes die reed dus 125 jaar geleden op de weg. Hoe hebben ze het uh, in de loop der jaren gedaan? Nou, uh, Mercedes uh, is... Uh, het is eigenlijk zo, je hebt het ja. merk Benz gehad en het ja. merk Daimler. En die zijn in 1928 gefuseerd tot Daimler Benz. En de naam Mercedes die komt eigenlijk van uh, de Hongaarse uh, gezant in, in, uh, in Nice. Die ooit bij... Daimler auto's bestelde en zei maar... ik wil dat ze naar mijn dochter Mercedes worden genoemd. Fijn, zo is er de naam Benz, de naam Daimler en de naam Mercedes. Op het ogenblik is het zo dat het concern heet Daimler... En de auto's heten Mercedes. De naam Benz is daar afgelaten sinds een paar jaar. Uh, ze hebben het uitstekend gedaan. Want uh, hoe je het ook wendt of keert, het is nog steeds de, de oudste producent van auto's ter wereld. Met een status uh, die, die misschien in Europa niet meer zo sterk is. omdat BMW en Audi daar uh, een belangrijke rol maar zijn spelen. Maar ze worden goed verkocht. Maar midden in, in, midden in, het midden, in, in Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten. daar is een Mercedes, of het nou een taxi is of een grote staatslimousine, is nog steeds het statussymbool. Oude Dank en graag tot volgende week. Het zal vanavond stil zijn op straat, want de finale van The Voice of Holland wordt uitgezonden vanaf half negen op RTL 4. Het programma wordt om half elf onderbroken door de tv-kantine en daarna gaat de Voice door met de uitslag. Bent u niet van The Voice, dan kunt u voor één avond knokfilms kijken op RTL 5 met onder andere Rambo. Bent u er ook niet van, dan biedt Nederland 2... een uitdagend informatief aanbod op de vrijdagavond... met achterin volgens onze ombudsman, uitgesproken VARA... NCRV's altijd wat en dan het onafhankelijke nieuwsuur. En het laatste alternatief wat ik u aanreik... is te zien bij National Geographic. Vanaf half negen tot ver na middernacht de Dog Whisperer. Vijf uur lang kwijlen. En morgenavond moet u beslist kijken naar kassa. En zeker als u een hoekenpolis hebt... dan wordt u duidelijk gemaakt wat u eraan moet doen. Om vijf voor zeven op Nederland 1 met Brecht van Hulten. Jurgen van den Berg, wat doe jij met de lunch? Uh, veel voetbalclubs die hebben een eigen mediabedrijf: Manchester United TV, Real Madrid TV. En wie, wie is daarbij gekomen? BV Veendam. <laughs> uh, die hebben trouwens geen TV-kanaal, moet ik wel eerlijk zeggen, maar wel een eigen mediabedrijf. Dus uh, de lange leegte wordt opgestuurd in de Vaat en Volken. We gaan er straks over praten met de manager van Veendam Media. Uh, in het mediaforum Hadassah de Boer en Ton Verlind, gaat onder meer over de ontknoping inderdaad, van de Voice of Holland... waar iedereen uh, naar uitkijkt uh, vanavond. En uh, we hebben ook een stelling, natuurlijk straks oh ja? om uh, half twee. En, uh, het was even kiezen vandaag of de studentenprotesten... of de 100 dagen van Rutte. Het is het laatste geworden. Dus de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Dat is de stelling. Eet je eigenlijk tijdens de lunch? Nee, Ik doe meestal tussen 1 en kwart over 1. Dat, dat kan één natuurlijk, want dan is er een lang NOS-journaal. En dan ben jij heel even vrij. Dankjewel, uh, Jurgen. En met jou gaat zo meteen het weekend in. Net zoals met al die andere programma's die vandaag worden uitgezonden op Radio 1. Ik wens je een prettig weekend toe. U thuis van hetzelfde. Ik ben de maandag weer. Ik luister zo meteen naar lunch. Blijf aan het toestel. Surf naar de gids.fm.